De trein met 13 vaten vertrok woensdag uit La Haak in Frankrijk en was ruim vijf dagen onderweg. Verschillende keren werd het transport vertraagd doordat actievoerders het spoor hadden geblokkeerd. Schrijver AFTH Van der Heijden krijgt de Constantijn Huygensprijs 2011, een van de belangrijkste oeuvreprijzen in het Nederlands taalgebied. Volgens de jury is Van der Heijden er in 33 jaar als geen ander in geslaagd om de wereld met een literaire blik te bezien. Aan de Constantijn Hagensprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Dan nog het weer vrij helder bij een temperatuur van een graad of 4 vannacht. Overdag eerst nog helder, later bewolkt in het noordwestelijk kustgebied. Een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur overdag 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. En dan up <laughs> I'm See hey. Alles nog doen, ze grijpen nooit mis Maar er zijn er ook voor wie een wc wel nog veel te kort Voor een verlanglijstje is Sommige mensen vieren het samen Anderen vieren het niet. Vorig jaar had ik niets meer te wensen, totdat jij met die zak naar Spanje verdween. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest.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 Quite wrong I've had a little time And I still love you I've you. You had a little time And you Back you I'll love.